Van elke aflevering van The Good, The Bad and The Interesting... wordt een transcriptie gemaakt. Want dat is nodig voor sommige bezoekers... en gewoon handig voor anderen. Helaas is dat niet gratis. Gelukkig kan je hier nu aan meebetalen. Ga naar patreon.com slash en doe mee. In deze aflevering van The Good, The Bad and The Interesting... praat ik met Peter van Grieken, eigenaar van Frozen Rockets... een studio voor Inclusive Design in Den Haag... We hebben het over de complexiteit van inclusive design. We vragen ons af hoe toegankelijkheid aantrekkelijker gemaakt kan worden. En we hebben het over apps die de kwaliteit van leven beter maken. Maar zoals altijd beginnen we met de vraag, wanneer is iets goed? Voor mij is het in de eerste plaats goed als het bruikbaar is. Okay. Um, dat is wel het hoofddoel van wat, je, uh, van wat je aan het doen bent als ontwerper. Namelijk. Je wil iets okay. maken wat gebruikt moet worden. Is dat niet een soort van basis eigenlijk? Want je hebt natuurlijk ook, je kan ook zeggen als je designt, dan is het bruikbaar. Ja, want als dat niet zo is, dan is het kunst wellicht. Wellicht, of, ja. Uh, uh, ja. ja, toch? Ja. Uh, ja. ja. Dus misschien is dat de basis, maar dat ja. is wel voor mij uh, waar het ook om draait. En die bruikbaarheid, die zit hem dan ook wel in de. Dat is wel de, in de breedste zin van het woord voor mij. Ja. Maar het dus, is dus ook van, want dat je het noemt, is dus blijkbaar gebeurt dat niet altijd. Blijkbaar worden er ook dingen ontworpen ja. die niet bruikbaar zijn. Ja, ja. ja zeker. Ik, uh, ik was laatst bij mijn ouders uh, en die hadden op hun iPad de nieuwe website van hun waterleidingmaatschappij open. Nou weet ik niet hoe jij denkt over een waterleidingmaatschappij en wat zo'n website uh, zou moeten doen, maar voor mij is dat... Als ik even snel erover nadenk, denk ik je moet vooral je meetstand in kunnen vullen. En je wilt weten of er storingen zijn, wellicht. Zoiets. Ja, ja misschien informatie wat kost water, dat soort dingen misschien. Ja. Maar dat lijkt me. Ja, dat is een secundair. Ja. ja. Het was een complete experience waar je op kwam. Ja, met een, met een. Nou ja, wat we vroeger een flash intro zouden noemen. Met druppelende. Uh, uh, uh, een, alsof er een kraan druppelt over je hele scherm. En, en vervolgens kwam er een soort pagina-grote of schermgrote animatie en een filmpje van een kraan... en een hele vrolijke familie die daar een glazen mee vulde. Maar dat ding was compleet onbruikbaar. Uh, voor mij al. Ja. Uh, maar wat uh, gebeurde er dan uiteindelijk met dat filmpje? Je werd uiteindelijk... Nee, die bleef lopen op de achtergrond. Uh, dat was namelijk je eerste binnenkomst. En het was een soort scroll hijjacking, was er dan toegepast dat je dus... Schermpje voor schermpje kon je daar doorheen. Okay, yeah. En kon je helemaal de, de, de wondere wereld van het waterleidingmaatschappij... kon je induiken. Okay, okay, yeah. En alles leren over pompstations. Yeah. En uh, je kon ook je meetstand invullen. Yeah. En uh, er was ook ongetwijfeld informatie over storingen te vinden. Maar het was, het was onbruikbaar. Yeah, yeah. Uh, dat, die, die scroll hijacking was zo gevoelig... dat op het moment dat ik dat deed... dat ik af en toe twee schermpjes doorging. Of, of ik wilde... Oh, dan wil ik weer terug. Nou. Ik, ik snap dat niet. Nee. Daar, daar is iets gebeurd in dat proces... waardoor het doel van wat ze aan het maken zijn... de bruikbaarheid van het, van het product... volledig verloren is gegaan... ten koste van... iets wat flashy eruit ziet... of iets wat een experience is. Of, of... Op sommige apparaten ook nog. Hè? Want je zijn werkte eigenlijk ook weer niet. Um... Ik heb, hem nou, ik heb hem zowel desktop... Ik heb daarna nog even op mijn desktop bekeken. Want, ja. want zo, zo, zo... Dat leedvermaak... Dat uh, wilde ik nog wel even uh, wat verder uit, uh, uitvringen. Um, maar... maar um, nee, het, het blijft een onbruikbaar ding. Het was uh, hele lage kleurcontrasten. Uh, nou ja, wat ik zeg. Die scroll hijacking maakt het voor, voor mensen... Met, met motorische beperkingen ook moeilijk om te gebruiken. Ja... Um, dus ja, die toegankelijkheid zat er helemaal niet in. Nee. Uh, en dat is natuurlijk wel een, een focus van mij. Ja. Uh, dus ja, ik, ik kan daar oprecht boos om worden. Ja, ja, ja, ja. Want het is wel echt iets wat mensen nodig hebben. Ze moeten daar iets doen op die site. Ja, als een marketingbureau dat doet met zijn eigen website... of, ja. een, of een, een mooie campagne voor Nike, dan, dan snap ik dat nog. Ja. Want daar, ja, daar wil je ook een beleving mm -hmm. hebben, misschien. Ja, misschien, en Je wilt ja. nog steeds sneakers kopen waarschijnlijk. Of een, maar... Ja. Uh, dan snap ik nog de beleving, maar dit is, dit is iets wat iedereen moet kunnen gebruiken. Iedereen moet zijn meterstanden kunnen invullen. Ja. Uh, en en daar is op een of andere manier is daar in dat proces iets verloren gegaan. Ja, daar, ik volgens kan daar mij echt is er in dat proces zijn op heel veel momenten ja, <laughs> dat ja. dingen, de hele tijd misgegaan, ja, ja. toch? Ja, ik denk dat ja. sowieso al. Dat is toen besloten: nee, we gaan niet een meterstand invulveld. Op de homepage zetten, maar een animatie, daar is al wat misgegaan, toch? Ja, ja. ja. ja. nou je ja, begint ja. al binnen op een, op een flash intro. Ja. ja, precies. Dus in plaats van gewoon een de... veld ja. ga je een flash intro maken. Om de video te laden. <laughs> ja, Oké, okay, goed. Ja. Nou, we zetten hem in de show notes. <laughs> Oké, okay, nou, ik ben eigenlijk ook altijd wel benieuwd hoe komt dat toch dat mensen dat doen? Eh, dus waarom willen mensen dat maken? Hadden ze dan niet beter kunstenaar kunnen worden? Of, wellicht in dit geval, is, uh, was het een reclamebureau die dacht, oh, een website, dat kunnen wij wel. Zou dat het misschien ja. zijn? Dit was wel een webbureau dat het gemaakt heeft. Okay. Ik. Ze maken meer van dit soort dingen. Waarschijnlijk niet voor dit soort Yeah, yeah, yeah. Uh, meer, meer algemene uh, uh, diensten. Marketingachtige dingen maken ze normaal. Ja. ja. ja. Oké. Okay. Uh, en ja, waar gaat dat mis? Ik weet niet. Ik denk, ja, dat, dat hangt met heel veel dingen samen, denk ik. Dus voor een deel is het kennis. Ja. Yeah. Uh, nou ja, als je kijkt naar toegankelijkheid, is het vaak ook kennis die ontbreekt. Yeah. Uh, of tijdsdruk wellicht. Mm -hmm. Desinteresse? Desinteresse zeker, ja. Of, of, of gebrek aan inlevingsvermogen wellicht. Mm -hmm. uh, empathie of uh, empathisch vermogen. Yeah. Um, maar ook zeker organisatorisch. Uiteindelijk heeft ook de klant een verantwoordelijkheid... naar zijn, naar zijn klanten toe. Yeah. En in dit geval, het waardleidingbedrijf... heeft een verantwoordelijkheid naar, uh, naar de burgers toe... die uh, dat moeten invullen. En okay. die huren... Dat bureau in, dat, dat specifieke bureau. Dus ze hebben daar waarschijnlijk ook een, een wens ja. die, die aansluit bij wat het nu geworden is. Nou ja, blijkbaar weet het, het, het, het waterleidingbedrijf duidelijk meer van water dan van het web. Ja, dat En mag je ze hebben hopen. zich niet ja. goed laten informeren. Dus ze, ze hadden niet door dat ze het niet snapten en zijn toen bij een marketingbureau uitgekomen in plaats van bij een. Ja. ja. En, en, ja. Maar dan nog steeds uh, vind ik wel dat je als, uh, als leverancier... of je nou een marketingbureau bent of, of webbureau... je bent er om communicatieproblemen op te lossen. Hmm. Uh, vind ik dat je een verantwoordelijkheid hebt... ook om je klanten nou ja, op te voeden tussen aanhalingstekens. Ja, ja. Ja, Jij bent als, goed in jouw vak. Het dus, uh, is zo te horen, gewoon een marketingbureau... wat helemaal niet snapt waar het over ging. Die hadden geen idee wat er nodig was. Want een flash-intro... Dat ja. oh, is niet wat er nodig is op die site. Nee. Toch? Dus nee. Daar, daar is echt iets anders gemaakt. Daar is iets leuks gefantaseerd... in plaats ja. van iets uh, nuttigs ontworpen. Ja. Ik ben altijd wel benieuwd... maar ja, je hebt natuurlijk niet de juiste figuur om dat aan te vragen. Van waarom doen mensen dat? Je, je hebt dat ook bij kranen. dat had ik het vorige week met Steven Hay over. Dat je, er zijn, uh, vroeger had je een kraan... en die was blauw of rood... En dan draaide je een van die twee open en dan was het warm of koud. Weet je, heel makkelijk. Ja. Maar als je in een hotel komt, vooral de iets duurdere hotels, dan heb je een soort van object. En op de een of andere manier zal er op een, een water uitkomen, maar het is elke keer anders en niet vanzelfsprekend. Nee. Dat is net zoiets, denk ik, als een soort van flash intro. Want we hebben. Ja, de vorm gaat boven de functie. Ja, ja precies. Ja. ja. Sterk nog, de vorm gaat die lijn boven de functie. Het is dezelfde functie in de weg. Ja, ja, ja. Maar zou het ook... Nou, oké, okay, laten we even richting toegankelijkheid gaan. Want daar ben je expert in. Is het misschien ook gewoon... Heel moeilijk om... Nou, ik denk in dit ja. geval van dit betreft, die we gewoon, Laten we een ander voorbeeld nemen. Of even meer algemener. Maar is, is toegankelijkheid misschien heel moeilijk? Om dingen echt ah. goed toegankelijk te maken... Ja, ik zou zeggen van niet, maar ja, misschien ben ik niet de juiste persoon om het aan te vragen. Oké. Okay. Um, wat ik wel jammer vind, is, is dat het er vaak wel iets negatiefs aan kleeft. Iets wat gezien wordt als lastig. Oké, okay. ja. Yeah. Um, ik merk oh, ja. dat uh, bijvoorbeeld bij overheidsprojecten wel. Waar je al, al een aantal jaren de, de webrichtlijnen hebt. Mm -hmm. of, of inmiddels niet meer, maar um, je hebt... Je... Je hebt regels waar de website aan, aan moet voldoen. Yeah. En, um, nou ja. En zeker als je dat pas achteraf gaat toetsen... Mm -hmm. wat vaak gebeurt ook... Yeah. Um, ja, dan, is het toch, dan is het toch die lastige webrichtlijnen meneer... of yeah. die afdeling, of die, dat bedrijf, of die instelling... Die, die met het vingertje gaat wijzen van... ja, je hebt het niet goed gedaan en we hebben deze regels... en, en hier en hier en hier voldoet hij niet aan. Yeah. En dat zie ik... Ja. Wel gebeuren. Maar ja, het is ogen. natuurlijk ook irritant, toch? Um, nou ja, als je het even vanuit de ontwerpen bekijkt. Hè? Je hebt iets supermoois gemaakt en je bent trots. En dan komt iemand zo. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Dat mag niet. Dat mag niet. Ja, maar dan moet je ook afvragen wat je dan gemaakt hebt. Ja. Ja. Ik, ik snap het inderdaad, ja. maar uh, daar hoort wel enige zelfkritiek ja. ook bij. Ook. Ja. Ik heb uh, een aflevering die je met uh, Marije Schaken hebt gemaakt. Ja. Uh, nou ja, zij doen natuurlijk veel aan uh, gebruikers testen ook en zo. Yeah. Op een gegeven moment moet je ook gewoon leren om die kritiek te verwerken. Om, om te weten dat niet iedereen denkt zoals jij. Mm -hmm. En uh, sterker nog, dat je het waarschijnlijk gewoon bij het verkeerde eind hebt. Ja. Yeah. Ik vind dat wel een belangrijke eigenschap van een ontwerper. Als je gebruiksvoorwerpen je uh, ontwerp, zeker wat websites ook zijn. Um, dan zie je pas hoe mensen het gaan gebruiken op het moment dat je ze uh, aan ze geeft. Ja, uh, uh. ja. Nee, maar ik zie het zelf ook wel. Hè. Ik heb zelf. Uh, of oh, nou, ik zie het zelf ook. Nee, wat, wat, wat ik wel eens denk is dat het een gebrek aan kennis is en, uh, en natuurlijk ook verkeerd beginnen. Wat je ook ja. zegt. Hè. Dat, het wordt iets wat achteraf wordt gedaan in plaats van dat die. Uh, want het zijn misschien restricties. of Restricties klinkt zo negatief. Misschien zijn het gewoon uitgangspunten. Ja. En uh, die zou je aan het begin moeten hebben. Uh, wat ik ook wel eens zie is dat sommige ontwerpers... die doen het vanzelf. Dus dan is het een soort van vanzelfsprekendheid. Zou dat niet een betere manier zijn? Dat in plaats van dat je het achteraf gaat lopen doen... dat je op de een of andere manier het erin krijgt... voordat ze het fout kunnen doen. Ja, dat is voor mij ook wel een reden geweest om, om, om Frozen Rockets te beginnen. Yeah. Uh, ik heb veel freelance werk ook gedaan. En dan zit je, ben je soms ook gewoon overgeleverd aan het team waar je in zit. Of het bedrijf waar je in zit. En, yeah. en dat is heel erg leerzaam. Maar je merkt ook dat je niet overal... of nou ja, Eigenlijk het hele... Uh, uh, je hebt geen invloed op het hele proces. Mm -hmm. Of op alle... alle want die voorloper oh, is als freelancer, uh, front-end developer? Uh, ja, front-end developer en interactieontwerper. Oké, okay, yeah. ja. Ja. Um, maar waar je ook in het proces zit, er gebeurt altijd ergens iets wat iemand anders doet en waar je geen invloed op hebt. Yeah. Dus uh, dat is voor mij wel de reden geweest om het, mijn bedrijf te starten en te zeggen. Ik wil toegankelijk ontwerpen uh, ja, ja. Vanuit, vanuit een toegankelijke basis. Ja. En uh, ik ben verantwoordelijk voor, het, voor alles wat eruit gaat ja. in, in het proces. Uh, of dat nou, of dat nou uh, kleurenpaletten zijn of dat het, uh, het HTML-code is. Hm. Ja. ja, want er wordt ook vaak gezegd... Hè, dat uh, ja, maar toegankelijk ontwerp is... Nou, we filmen maar iets in, lelijk of saai of... Uh, ja, dus dan is dat zo? Nee. Waarom zou dat zo moeten zijn? Ja, nee. nee? Weet ik niet. Kijk, ik, nee. ik vind nee. het niet, maar dat is iets wat je vaak hoort. Hè? Ja, of dat het verfijning mist. Uh, dat is misschien iets wat, wat ook nog eens terugkomt. Zeker als je gaat kijken naar kleurcontrast. Hè, dan ja. moet, het, uh, moet het een, een lichtblauw op wit of met uh, of of, nou ja, ja. twee verschillende grijstinten, waar je het ook met Steven over had. Ja, die subtiliteit. Ja, ja. En ja, dat is misschien zo. Mm -hmm. um, maar er zit ook een handvat aan een mes. Ja, die heb je nou eenmaal nodig, misschien ja. soms. <laughs> ja, zeker. <laughs> ja. Ja. ja. ja. Um, dus ja, of het, of het lelijk is of, of niet verfijnd genoeg. Ik, ik weet het niet. Ik denk dat je hele mooie dingen kunt maken die toegankelijk zijn. Ja. En... Um, je, moet wel, je moet wel zorgen dat je dat vanaf het begin goed doet. Ja. Um, dus je moet al... In fase 1 moet je al gaan kijken naar je kleurenpalet... Als je daar een, een, een, een licht blauw hebt... dan weet je dat je tekst niet wit kan zijn. Ja, ja precies, ja. Dus dat zijn keuzes die je moet maken. En, en soms moet je misschien inderdaad even zoeken naar de ondergrens... die je dan in ieder geval moet aanhouden om aan bepaalde uh, richtlijnen te voldoen. Dus dan ja. ga je voor uh, kleurcontrast van 4,5. Nou ja, dan voldoen je in ieder geval, maar... Uh, het is beter dan 1,5. Ja, oké, ja. Ehm... Ja, ja. Okay, ja. Um... Maar is het lelijk? Ja, ik weet niet. Ik denk dat het ook. Het is natuurlijk niet. Het is sowieso niet alleen maar hoe het eruit ziet. Het is ook niet alleen maar hoe het, hoe het technisch werkt. Het is, het is alles: het is de leesbaarheid van je tekst. Het is je, je, je typografie. Uh, al die aspecten komen erbij. Ja. Um, Wat bij toegankelijkheid vaak gedacht wordt in eerste instantie is: ja, maar wij hebben geen blinden op onze website. Dus, ja, ja, ja. dus het hoeft bijvoorbeeld maar het, dat, is, dat is ten eerste is maar een hele kleine groep. Mm -hmm. uh. Nou ja, trouwens, ja, blinden... Uh, dat is ook zo, met, met Leonie Watson had ik het daar een tijdje over... toen vroeg ik aan haar iets over de blinden. Ze ja. zei, dus ja, die bestaan niet. Nee. En daar heb je zoveel verschillende gradaties in... en mensen die wel iets zien bijvoorbeeld... of mensen van boven de veertig, kan ik je vertellen... Ja. Ik was altijd trots op hoe ontzettend goed mijn ogen waren. Nou, dat ben ik niet meer, want uh, ik heb een leesbril nodig af ja. en toe. Ja. Toch? Dus ja. dat is ook, die, die contrasten worden minder. Je hebt ook nog andere dingen, zoals een geelgerookte Dell-laptop in plaats van een high-end uh, uh, Apple-product. Uh, ja. Dat vergeten mensen ook wel eens, dat niet iedereen zulke dure dingen heeft. Ja, het zijn allemaal van die geëikte voorbeelden, maar ja. Uh, ja, inderdaad, de Beamer of uh, je telefoon als je ja. op het terras zit. Het zijn ja. inderdaad, die, uiteindelijk zijn het dingen waar iedereen iets aan heeft, ja. denk ik. Dus eigenlijk zouden ontwerpers slechtere schermen moeten hebben? Is dat een, uh, een idee? <laughs> Ik denk dat dat wel wat helpt, maar nee, ja, het is ook fijn om goede tools te hebben. Dat ja. snap ik ook wel. Ja. En dat wil ik zelf ook. Ik bedoel, ik heb zelf ook een hele mooie MacBook waar ik heel erg fijn op kan werken. Ja. Um, maar ik pak ook af en toe even de oude Samsung uit de, uit de la... om te kijken hoe de website daarop werkt. in ja. plaats van op alleen mijn iPhone. En, en test het met mensen. Ik bedoel, je, je kunt zelf testen. Je kunt zelf allerlei apparatuur erbij halen. En je kunt zelf allerlei... Uh, uh, jezelf allerlei beperkingen opleggen. Maar uiteindelijk is het ook een gebruiksvoorwerp. Weet je? Wat ik net al zei. Je moet het aan iemand geven en dan zie je wat er gebeurt. Yeah. Of mensen het snappen. Mm -hmm. Of mensen het kunnen lezen. Dus, uh, en, en je kunt nog zo hebben nagedacht over al je screenreaders... en je uh, ARIA-rollen uh, en attributen die je, op je, op je in je HTML toevoegt... Maar wat je zegt, weet je, het zijn, er is niet zoiets als de blinde. Nee. Het, is, het zijn mensen die niet kunnen zien, in dit geval. En Soms, dat is net ja, zo'n ja. spectrum als, uh -huh. uh, als alle andere mensen. Yeah. Daar zitten ook uh, uh, laaggeletterde mensen bij. Daar zitten ook hoogintelligente mensen bij. Yeah. Uh, dus het is ook meer dan alleen maar technisch technisch voldoen dus aan de steekvins. Ja, precies, want dat, is mijn, dat was mijn klacht altijd over de webrichtlijnen. Dat het een technische checklist was. Dus het werd een, een achteraf een buglist voor developers... Ja. in plaats van vooraf een soort van lijst van... nou ja, hier gaan we ons bij dit project uh, uh, aan houden. Een soort van design principles, zou ja. het meer moeten zijn. En die worden wel... Uh, altijd positief ervaren, dus dat je vooraf als team dat soort dingen definieert. Ja, ja ik, ik zeg ook al, het is een, het is een beetje een, een, een, een one-liner, maar uh, uiteindelijk hoort accessibility niet op je backlog, uh, maar in je definition of done, om het in Scrum-termen te houden. Precies. Het is, ja. het is gewoon een requirement van je ontwerp, net als ja. dat aan, weet ik veel, dat het moet werken in IE10. Wellicht, ja. Uh, nou ja, dat voldoet aan de huisstijl. Dat Allemaal die, van Allemaal van die vergelijking. De... Ja, <laughs> ja, daar valt nog over te discussiëren. Of ja, ja. Maar... <laughs> ja oké. Okay, ja. Maar je hebt requirements. Het zijn inderdaad geen aparte features. Het kan niet zo zijn dat je een, een datumprikker aan een website toevoegt. en ja. dan nog even een sticky note in de backlog erbij plakt. Datumprikker toegankelijk maken. Ja, het is ook niet iets voor developers, vind ik. Het, ik vind het nou, heel veel al. van. Soms tuurlijk, maar heel veel van die dingen zijn eigenlijk gewoon echte designproblemen. Van, ja. van, en dat is dan... Nou ja, ik heb, hanteer altijd een nogal brede definitie van uh, design. Dus ik heb niet zoiets als de designer. Dat is meestal een team van verschillende disciplines... die samen een, naar een oplossing toe werken. Maar toegankelijkheid werd in elk geval, uh, waar ik altijd werkte... gezien als optioneel. Mm -hmm. dus de klant kon er extra voor betalen. Uh, en dan, ja hoor, dan doen we dat wel maar dan werd dat geïmplementeerd door de developer na afloop. Ja. ja. Die mag dan de, de shit opruimen eigenlijk. Ja, precies. Ja. Ja. Want uiteindelijk is, daar komt het allemaal samen. Ja. Alle andere beslissingen die je niet genomen hebt... die komen dan samen in, in die ene developer... die daar nog eventjes een sprintje of twee misschien op mag zitten. Ja. Ja. Maar goed, ik merk ook wel... ik, ik ben me de laatste tijd wat meer aan het verdiepen in toegankelijkheid... het kan ook wel redelijk complex zijn... Er is dus bij deze podcast, daar zitten uh, transcripts of transcripties. En ik dacht, nou, mooi, daar is iedereen blij mee. En uh, alle dove mensen zijn nu doorgelukkig. Maar dan waren we maandag op een, uh, ja. een meet-up en dan blijkt dat helemaal niet zo te zijn. Het blijkt ook wel verrassend te zijn. Hè? Dus hoe meer je erin verdiept, hoe complexer het natuurlijk wordt. Ja, ja, vandaar dat ik ook al zei... Hè, dat uh, ook het taalgebruik... Je, je, je copywriter is ook betrokken... in het proces van het toegankelijk maken. Uh, inderdaad... Wat je, nou, wat, je, wat je zei, die meet-up van... van maandag... Uh, daar werd het ook nog eens benadrukt... dat Nederlands gebarentaal... of gebarentaal... in het algemeen... is voor veel mensen gewoon hun eerste taal... en de, de gesproken taal... en de geschreven taal is hun tweede taal. Het is ja. niet hun moedertaal... Of, ja. Nou ja, uh, dus dat is niet vanzelf. Nee. Nee. En die zijn ook echt wezenlijk verschillend. Hè? Dat is ja, het ook. andere grammatica, ja. andere, andere uh, zinsopbouw. Ja, ja. ja wel, wel fascinerend ook om, om te zien, natuurlijk. Ja. Uh, maar ja, dat maakt maar weer eens duidelijk dat je taalgebruik uh, is ook onderdeel van je toegankelijkheid is. Nee, het is niet ja. iets voor je developer of, of je designer per se. Ja, zeker. Ja, daar heb je mensen voor. Ja. Ja, en dat is ook super complex, natuurlijk, om goede teksten te schrijven. Ja. ja. Wordt Het ook he, veel te vaak wordt dat natuurlijk uh, achteraf nog even gedaan, toch? Ja. Ja. Ja. Ja. ja. ja, van hier heb je CMS, stoppen maar wat letteren. <laughs> hier komt content. Ja, ja, ja. ja. ja. ja, ja. ja. Content hier. <laughs> ja. Uh, maar goed, maar die, die, die, die, die dus dat. Uh, uh, en uh, zijn er dan ook nog andere industrieën waarvan je weet... of waarvan je denkt van, kijk, daar doen ze het wel goed. Daar gebeurt het wel goed. Of is het overal eigenlijk een afterthought? Uh, dat weet ik niet. Ik hoorde laatst wel een verhaal. Uh, Rotterdam Centraal is natuurlijk, uh, nou ja, laten we zeggen recentelijk... Uh, verbouwd ja. en dat was, dat was van, nou ja, ook in het begin was ik al vanuit de basis van gedacht van het moet toegankelijk zijn dus er is rekening gehouden met de toegangspoortjes dat je daar ook met een rolstoel doorheen kan en, en nou ja, er is een soort voorspelbaarheid ook gemaakt om, om het toegankelijk te maken okay, yeah. uh, en aan de, aan de trapleuningen om naar de perrons te gaan uh, daar zit braaien om te voelen welk perron het is oh ja. nou heel goed Um. dus op zich alles alles, nou ja, alles voldoet alleen die braille zit aan de verkeerde kant zit de trapleuning zeg maar, aan de en verkeerde de kant dus als je kant. dan aankomt met je met je, uh, met je met je geleidehond en je wilt de trap op ja. en je ziet van nou je voelt, ik ben bij spoor 7 moet je de trap op tegen het verkeer in, tegen de stroom in eigenlijk okay verschrikkelijk natuurlijk. <laughs> Wat suf. Ja, heel erg suf. <laughs> uh, nou ja, niet zo moeilijk te fixen natuurlijk allemaal. Yeah. Maar, uh, ja, ik, ik zit nou, goed, te denken maar of we, is, dat, ja. Ja, ja. Kijk, het is, het is goed bedoeld ook en dat is, ja. dat is allemaal, uh, allemaal prima natuurlijk. Maar um, ja, ik zit te denken of er dan, of er dan goede voorbeelden zijn... Nou, ik vind dit op zich wel een goed voorbeeld. Hè? Dat, dat je zegt, oké, okay, we gaan een gebouw bouwen. En in plaats van dat we er achteraf toegankelijkheid in gaan stoppen... gaan we dat meteen doen, wordt het onderdeel van het hele uh, uh, concept. Uh, ja, en dat je dan inderdaad op dit soort detailniveau dat het dan misgaat... Ja, en dat kan nee. gebeuren. Ja. Ik bedoel, ja, het, is, het, is, het is wel smart, maar, knullig, maar ja, maar, ja. ja. ach. ja. Ja. En, dat, en, dat, en dat zie ik op het web ook wel, weet je. Er worden ook, worden ook dingen gedaan. En dat is dan, ja, hè, had dat nou even anders gedaan? Of soms is het een slordigheidje, of soms is het ja. vergeten. Ja. Ja. Als het geen, geen schokkende dingen zijn, mm -hmm. is het ook niet erg, weet je. Het is met goede intenties ook allemaal ja. gedaan. Maar goed, het kan ook wel eens, weet je, als een klein foutje kan natuurlijk ook een website in één keer helemaal kapot maken. Ja, ja, je weet het niet. ja. ja. Hey, maar hoe komen we van die negatieve toon af? Want ik zie dat zelf ook. Hè? Dus toegankelijkheid heeft een, een, een... Mensen vinden dat niet tof. En ook als ik kijk, eerlijk gezegd... als ik bijvoorbeeld naar de technische toegankelijkheidswereld uh, kijk... daar zitten nogal wat cynische mensen tussen vaak... die inderdaad wel eens reageren van... Uh, wat? Heb je geen uh, obscuur aria-attribuut gebruikt? Hier dan ben je een nazi. Weet je, zulke... Nou ja, ik overdrijf nu een nou, beetje, ja. maar... Nou, die toon wordt wel eens gehanteerd. Het is ja. niet altijd even tof. Nee. Wat is er aan te doen? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik kan het alleen maar voor mezelf uh, oplossen en, en, en beantwoorden. Het is namelijk, voor mij is het niet. Ik, ik, toegankelijkheid is, is, een, is een term. Ik noem het veel meer inclusive design. Ja. ja. Um, en dat is maar, het is maar een verschil in woorden, mm -hmm. maar het is wel hoe het, hoe, het, hoe het is. Dus het is inclusief ontwerpen. Je hebt, je hebt te maken met mensen van allerlei achtergronden: uh, uh, uh, mensen met beperkingen erbij, mensen met, met andere uh, geaardheid, afkomst, uh, noem maar op. Mm -hmm. En daar wil je iets voor ontwerpen. Um, daarmee maak je het, als je dat als uitgangspunt houdt, maak je het iets wat je dus in de basis goed kunt doen. Ja. Oké. Okay, ja. Um. En wat zijn dan de de, de eigenschappen van zo'n inclusief ontwerp? Als je iets inclusief hebt gemaakt vanuit de basis en iets gewoon totaal willekeurig hebt ontworpen, ja. zijn er dan bepaalde uh, zijn, zijn die dingen te herkennen? Nou, ik denk. Uh, uh, mensen, het besef dat je met mensen te maken hebt en daar ook, uh, en dat ook testen, toetsen. Ja, ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus uiteindelijk is het een, een, een subset, wellicht van, uh, of een superset misschien zelfs, van user-centered design. Ja. Je hebt te maken met gebruikers die dit, die dit gaan doen. Ja. En niet zomaar wat gebruikers, geen doelgroep, maar. Echte ja, mensen. Gewoon echte mensen. Ja. ja, en dat kun je gewoon testen. Dat kun je, gewoon, je, je kunt er gewoon mensen bij halen en zeggen van... Hey, ga dit eens even gebruiken, ga hier eens naar kijken. Mm -hmm. Zelfs in je, in je allereerste fase, waarin je alleen nog maar wat schetsjes hebt. En, uh, laat het aan iemand zien. En kijk, kijk wat die er mee kan. Kijk wat die ervan van vindt. Het is natuurlijk een stuk nederigere houding als ontwerper dan, uh, dan de grote artiest. Zou dat een misschien zijn? Zou het daar misschien ook aan liggen? Dat veel, mensen, veel ontwerpers in wezen stiekem nog kunstenaar zijn. En helemaal niet willen ontwerpen, maar dat ze grote werken willen maken. Ja, misschien. Nou, ik denk dat dat, omdat, omdat het voorbeeld van het waterlijnbedrijf... dat daar wel wat, um, ik zou zeggen, ego... Of, of ja, ja, ja. Wel, ook een prestige. Ja. Uh, we gaan hier iets moois van maken. Ja, dus, en ik ja. denk dus daar en daar past testen niet bij. Want dan zit je, natuurlijk, stel je je heel kwetsbaar op. Ja. En dan kan je te horen krijgen, mmm, dit werkt toch niet. Of dit is zelfs helemaal crap. Ja, zelfs ja. in je meest basisgebruikerstestje. Uh, ja. Zelfs als je maar drie mensen bij haalt. Ja. Dan was dat idee waarschijnlijk al afgeschoten. Ik heb wel eens een gebruikstest gedaan met een reclamebureau die... Een, krankzinnig slecht concept hadden verzonnen wat echt iedereen zag van kilometers afstand dat het totale waanzin was ja. ik ga het gewoon vertellen wat het was ze hadden bedacht dat in de dat dus de, de, de, de KLM had een probleem vonden ze je kan ook je afvragen of het een probleem was maar dat er te weinig mensen op hun contentpagina's kwamen dus de de pagina's bijvoorbeeld over hoeveel bagage mag je meenemen en uh, uh, dat soort dingen. Of informatie over vliegtuigen, weet ik veel wat. Ja. Uh, daar kwamen te weinig mensen, dus dat wilden ze aantrekkelijker maken. En toen had een reclamebureau had bedacht... dan gaan we een uh, rich media-footer onder elke contentpagina zetten. En wat betekent dat? Ja, nou, uh, whatever betekent het. Maar het betekent dat in de footer, als je dus helemaal naar, onder de, helemaal, helemaal naar beneden scrolde... dan kreeg je een footer die animeerde met fotootjes en filmpjes erin. Uh, en dat zou meer traffic naar de contentpagina's sturen. Uh. En toen hadden ze een eerste versie gemaakt... En niemand bleek de voeter te vinden. Hm. Wonder <laughs> <laughs> En Toen gingen we dus, hadden ze allemaal manieren verzonnen... om mensen wel naar die voeter toe te krijgen. En één daarvan was een banner midden in de content te plaatsen. Dus in plaats van de content beter te maken... gingen ze er een banner in zetten naar irrelevante shit in de voeter... Mooie dus een, een, een toch. Ik, ik zie al de hele tijd fronsen van waarom en ja. wat is dit? En dit was geen goedkoop reclamebureau, het was echt, echt een grote. Uh, en dan uh, megaproducties hadden ze ook al allemaal gemaakt met filmpjes. Niemand zag het en toen gingen ze dan testen of die banner zou werken. En het mooiste was dat ze toen een... Uh, uh, het eye-tracking, dus dan kan je zien hoe mensen kijken en waar ze naar kijken. En hij las de tekst en toen keek hij letterlijk om de banner heen... en toen ging hij verder lezen. Oh. Dus hij negeerde actief de banner. <laughs> en toch wist hij de reclame rotzakken er nog wat van te maken. Is het... Toch zeiden ze dat het een succesvolle test was... en dat het bewees dat ze een goed idee hadden. Is het er doorgekomen ook? Dus dat, dat ding heeft volgens mij even live gestaan, ja. Wow. En niemand heeft het ooit gezien natuurlijk. Nee. nee. Ja, als je je best doet, kun je mensen overal naartoe laten gaan op je website. Ook elke irrelevante contentpagina mm -hmm. kun je uiteindelijk... kun je daar wel iets op verzinnen dat mensen daar komen waarschijnlijk. Ja, maar het gekke niet, is, het, dat hier moet je... hadden ze van alles verzonnen waar mensen niet op kwamen. Ja, maar ja, ja. De, de volgende stap is het nog iets subtieler maken... of het ja. nog iets uh, uh, stiekemer erin bakken. Ja, ja, ja, ja. Ja. Mens, mensen komen er uiteindelijk wel en dan ja. krijg, je wel, krijg je wel bezoek op die pagina's. Ik weet niet of dat dan het doel is... Ik bedoel, ik heb ik, ook wel ja. bij bedrijven gezeten waar dan nou ja, duizenden uh, FAQ-pagina's dan op zo'n site staan. Hmm. Dat is voor een deel natuurlijk gewoon CEO. Ja. Uh, maar ik zeg altijd: als het dan daadwerkelijk veel gestelde vragen zijn, dan moet je daar misschien iets mee. Oh ja, dan moet je ze beantwoorden. Dan Zorgen moet... dat ze niet meer gesteld worden. Ja, ja. Dan is dat misschien handig om daar rekening mee te houden in je ja, volgende redesign. Ja. ja, ja. De maar die zijn daar natuurlijk helemaal niet voor. Maar ja, vervolgens ga je, heb je die pagina's, ja, dan moet er ook iets mee. Dan moeten we dus weer een, misschien een leuk, guitig artikeltje schrijven... waarin we linken naar een paar van dat soort pagina's. Ja, ik heb ook wel eens mensen gehoord die zeiden... nou ja, eigenlijk zouden heel veel websites zouden gewoon een FAQ moeten zijn. Klaar, wat heb je nog meer nodig? Ja. Ja, misschien wel. Ja. ja. In de kern is veel natuurlijk tot dat terug te brengen. Ja, ja. Als ik uh, naar mijn waardlijnbedrijf ga, dan wil ik alleen maar de meterstanden ja, en de storingen ja, ja. weten. En de rest boeit me niet. Ja. Dat betekent natuurlijk niet dat je het allemaal alleen maar hoeft uit te kleden tot, nee. tot een, een saaie Times New Roman basis. Ja, zou het misschien ook te maken kunnen hebben dat veel visueel ingestelde ontwerpers het gewoon nooit geleerd hebben en dat ze het niet weten, en dat ze iets heel anders geleerd hebben toen ze op school zaten? Ja, wellicht. Ik denk dat het ook te maken heeft met de tools. Het is okay. ook heel makkelijk natuurlijk om, om je gedachten even op het scherm te zetten... in je, in je sketch of, uh, ja. of, of Photoshop of wat dan ook. Ja, oké, okay, maar Photoshop dwingt je niet om laag contrast te gebruiken. Dat, is, dat doet nee, het dat zeker niet. niet. Maar het, uh, het zorgt er wel voor dat er een grote, uh, grotere scheiding is... tussen het ontwerp en de techniek. Dus dat je... Je bent in ieder geval niet bezig met de werking van... Oké, okay, yeah, yeah, yeah. okay, dus het materiaal is echt anders. Ja. En dat zou, ermee, dat zou wel nou, kunnen ik, bijdragen. Ja, ik, ik, ik zeg niet dat alles maar ontworpen moet worden in een browser... en dat iedereen HTML en CSS moet leren. Nee, en ook maar, niet dat het dan vanzelf goed is. Nee, is zeker niet. Zo, toch? nee, zeker nee. niet. Maar nee. er mag wel wat meer overlap zijn tussen disciplines. Ik vind zeker. ook dat je, als je aan het bouwen bent als, als front-end developer... Uh, verantwoordelijkheid hebt over het ontwerp. Mm -hmm. als, jij, als jij ziet dat, je, dat, dat, dat er iets niet klopt in het ontwerp, dat er mm. ergens niet over is nagedacht of dat ergens iets, uh, m, nou ja, yeah. wat dan ook, conflicteert misschien met de requirements of met de doelgroep uh, uh, of de behoefte daarvan, mag je daar best wat van zeggen en misschien moet je daar zelfs iets aan doen. Yeah. Sommige uh, nou ja, als je, als je kijkt naar toegankelijkheid, er is ook heel veel wat je, wat je kunt doen. Gewoon. Wat, je, wat je in kunt bouwen als, ja. als, als uh, front-end developer. Ja, je kan dingen natuurlijk ook stiekem doen. Ja, waarom niet? Ja, niemand ziet het. Ja, sneak het ja. er maar gewoon in. Ja. Maakt uit. Ja. Die, die... het uit. Dat contrast is te laag, nou, dan fixen we dat toch, zo, klaar. Ja. Ja. Of je niemand toestemming voor te vragen. Nee, doen. nee. Zien we zien wel bij de demo of iemand daar uh, moeite ja. mee heeft. Ah, tenzij. Soms zijn er ook van die gekke dingen. Dan blijkt bijvoorbeeld, wat is het nou? nou... Er is een bepaalde kleurcombinatie... die voor de meeste mensen ziet dat er super gewoon hoog contrast uit. Oranje op blauw of zo. Ja. Zoiets. Ik weet niet, dat voor, en als je dat groot genoeg gebruikt, dan is dat prima te lezen. Ik, ik, ik weet niet meer precies wat het was. Dan kan je dat gewoon goed zien. Maar dat is voor sommige mensen één egale kleur wordt dat. Nou ja. Dus totaal ontoegankelijk. Ja. Um, wat was dat nou ook? Wat is die kleurcombinatie? Ik weet het niet meer. Volgens mij PostNL post NL gebruikte hem in elk geval. Okay. En, die hebben toen, en je zou het echt niet zeggen als je dat zo ziet. En de, daar is toen zelfs een heel, dat zat echt in de huisstijl. Dus ja. daar is vroeg iets misgegaan. Ga er maar aan staan. Ja, altijd precies. te fixen. Want ja. dan is het wel een stuk lastiger. Dan ja. kan je natuurlijk als frontender niet zeggen: weet je wat, ik maak van dat oranje, maak ik wel groen. Nee, nee dan dat is toch. En dat is ook heel moeilijk te testen. Ja. Je gaat niet uit je statistieken halen dat mensen dat niet kunnen lezen. Want het is, het is maar een heel klein dingetje waarschijnlijk. Ja, ja. Uh, voor heel weinig mensen. Oh, goed, dus... Maar daar zou op zich wel weer tooling voor gemaakt kunnen worden. Ik heb zelf ja. wel eens gedacht, we, we zouden een Photoshop-plugin kunnen maken... die natuurlijk zodra het contrast te laag wordt, dat die begint te schreeuwen. Gewoon afsluiten. Oh, waaaah, wat lelijk! Wat lelijk! <laughs> je... nee, gewoon gewoon <laughs> afsluiten. Gewoon <laughs> yeah. Niet opslaan, afsluiten. <laughs> gewoon crashen. <laughs> Crashen zodra het te op past. Ja, dat moet je niet doen. Slecht idee. Maar ja, aan de andere kant, er zijn natuurlijk mensen met, er zijn mensen met dyslexie... die juist weer baat hebben bij een wat lager contrast. oh ja. ja. Dus dat heb je ook nog. Ja, het, ja. Is, het is ook niet makkelijk. Het is onmogelijk. Nee, sterker, het is onmogelijk. Ja. Letterlijk onmogelijk om het voor iedereen goed te krijgen. Er was toch zo'n panel ooit bij Frontiers... waarbij er drie mensen met totaal verschillende handicaps waren... En die gingen dan vertellen hoe het beter kon. Ja. En die spraken elkaar meerdere keren tegen. Ja. Van, dat de een zei... Ja, jullie moeten gewoon, gewoon dit doen. En dan zei iemand anders... Nee, dat juist niet. Je moet gewoon het op deze manier oplossen. <laughs> ja. ja. ja ik, ik zou zeggen, het zijn net mensen. Maar dat is het natuurlijk. Het zijn gewoon, het zijn gewoon mensen. Ja, ja, ja. Ja. Ja. ja, en iedereen met zijn eigen behoeftes. Ja, ja. ja. ja dat is wel iets wat ik... Wat ik zelf heb gezien ofzo. Als ik... Als ik probeer uh, tien jaar terug te gaan in de tijd, dan was het voor mij veel meer een abstracte groep ofzo. Als ik dan bijvoorbeeld denk over blinde mensen. Ja. Dan, die afstand is tussen, tussen mij en uh, iemand die blind is, was dan vrij groot. Mm -hmm. Dus dan ga je ze automatisch ook een beetje zien misschien als, als één uniforme groep. Ja. Uh, dus ik denk dat dat heel belangrijk is. ook gewoon de interactie zoeken met verschillende mensen. En niet alleen met je eigen kringetje hangen. Ja, ja. Uh, de meeste ontwerpbureaus en, en, en, en webdevelopmentbureaus... zijn toch nog steeds voor zeker 90% blanke man van 27. <laughs> nou, inmiddels begint het... Nou ja, het begint misschien wat meer haren te krijgen. Je ja, ziet ja, ja. ja. ja, maar... dus af en toe een leesbril stiekem. Ja, ja. <laughs> ja. ja die is dan... Die is dan uh... Strategen worden misschien. Of, <laughs> uh, maar ja, nee. Um, ja, dat, absoluut dat, waar. Je moet wel interactie mannen. met ik andere doel, mensen ik, ik hebben. ik zet er zelfs ook nog verwend altijd voor. Verwende blanke mannen. Ja, dat, ja, dat, is, dat is toch ook de grap. Dat in Silicon Valley uiteindelijk alle start-ups die uh, opgericht worden. Zijn, uh, zijn uiteindelijk oplossingen voor problemen die je moeder vroeger oploste. Ja, je, hebt, je, kunt dan, je kunt dan je was ergens laten doen. En iemand kan je hond uitlaten of je hamster verschonen. En, en is dan een, een, een Uber voor banden plakken. Ja, ja, ja, ja. Oh, wat goed zeg. Ja, dat is ook zo. Ja, ja. je kunt het allemaal krijgen. Ja. Dus je hoeft oh. nooit echt op te groeien. Ja. Die apps zijn eigenlijk allemaal mama's. Ja. ja. ja. Oké, okay, dus dat is eigenlijk ook en daardoor... Krijg je natuurlijk ook eenzijdig ontwerp. Ja. Ja, ja. ja als, je, als je dat beschouwt als één een, een uniforme groep... Ja. dan kun je in principe kun je iets oplossen voor één persoon en dan ben je er. Ja. Ja. En op zich is dat beter dan niks doen, maar het, ja. dat is niet wat het is. Oké, okay, dus dat pleit natuurlijk ook voor diversere teams en... Ja, en vooral zeker. natuurlijk ook testen buiten jezelf. Dat lijkt me ja. ook wel echt een goede ja, idee. Zeker. Ja, ja, Niet alleen maar uh, peer reviews doen met je collega's. Ja. Of, of, of op de stand-up of mm -hmm. bij de demo. Nee. Ja. Oké. Okay. Hey, en uh, je werkt uh, uh, meestal zelf? Of uh, werk je ook nog in teams? Met, uh... Ik werk eigenlijk voornamelijk in teams. Ja. Uh, altijd met freelancers. Uh, nou ja, het sluit ook wel aan bij, bij het vorige... Ik vind het juist wel leuk om verschillende teams te formeren. We hebben, we hebben nu een project. zeg maar, En we gaan kijken wat voor expertise's daarbij aansluiten. En wat voor, uh, of ik daar mensen bij kan vinden. Freelancers die misschien een extra gevoel hebben bij de doelgroep. Of die daar iets uh, mee kunnen of ervaring mee hebben. Um, dat maakt ook dat ik zelf natuurlijk andere input krijg. Dat ik niet alleen met dezelfde mensen aan het werk ben. Uh, maar maakt ook dat het betere producten oplevert, denk ja. ik. Oké. Okay, ja. ja, dus um, ja, eigenlijk altijd in teams. Ja. En soms zijn de teams uh, zijn met z'n tweeën. Ja. Uh, soms zijn we met z'n zessen, maar uh, dat verschilt een beetje per opdracht. Okay, maar die kies ja. jij dan altijd zelf? Of... Ja. Ja. Ja, ja, ik zorg uh, dat de boel bij elkaar komt. Dat maar is toch de, ook wel fijn. Uh, Ocean's 11 model. Ja, ja, ja, en dan kies je allemaal verwende blanke mannen uit. Uit Zoveel <laughs> zo mogelijk. Ja, met brillen en sneakers. we ja. <laughs> leesbrillen af en toe. <laughs> uh, hey, en je hebt, Laatst heb je echt een soort van hele bewuste... Nou, niet zo zit een portfolio aanpassing... Maar je hebt echt iets gezegd van... nou Zo wil ik voortaan werken. Dit soort klanten wil ik. Ja. Vertel ja. daar eens over. Um, nou, het was een donkere periode in mijn leven. Um, nee. Uh, nou ja, goed. <lacht> we hebben net in Amerika natuurlijk... Uh, of, nou, net we hebben het niet gehad. Het is aan de gang. Ja. Er gebeuren allerlei gekke dingen in, in, in Amerika. Uh, op het gebied van, van gelijkheid uh, en mensenrechten... En daar maak ik me wel zorgen om. Ik maak me wel zorgen om wat, uh, wat er ook hier gebeurt. Mm -hmm. dezelfde, dezelfde tendens zie je hier ook wel. Ja. Uh, dus een tendens van nationalisme en van angst voor het vreemde. En ja, van individualisme maar... ook wel, ja. denk ik. Uh, ja, Nou, nou ja, want ik, uh, ik, ik ben een tijdje geleden, dus, uh, dat, uh, dat noem ik ook in het artikel... Uh, een tijdje geleden naar een conferentie geweest... En daar zag ik Tristan Harris spreken. Okay. Uh, Tristan Harris was uh, uh, product manager bij Google. Ja. Yeah. En werkte daar aan uh, Google Inbox, meen ik. En uh, nou ja, hij kon zich eigenlijk niet meer... Hij stond niet achter de richting van, van wat ze daar aan het doen waren. Dus hij is daar uitgestapt of hij is niet, daar in ieder geval weggegaan. En is uiteindelijk de time well spent beweging begonnen. Oké. Okay. En dat die pleit eigenlijk voor andere meetinstrumenten binnen technologie. Om het even zo te noemen. Apps, websites. Waar heel erg gemeten wordt op. Monthly active users. Uh, time spent. Mm -hmm. we, willen, we willen alles doen om mensen zo lang mogelijk vast te houden. We willen alles doen om zoveel mogelijk mensen te krijgen. En mensen eigenlijk ja. constant met... Te prikkelen om nog weer even de app te openen... Mm -hmm. um, en nog ergens een knopje aan te klikken... of nog een keer uh, de volgende serie te binge-watchen. Dus zijn en... mensen meer verslaafd aan het maken... dan dat we ze daadwerkelijk met iets helpen? Ja, absoluut. Ja, ja. ja. En... Uh, nou ja, dat helpt niet. Ik bedoel, dat soort, dat soort meetinstrumenten worden bij, de, bij Facebook natuurlijk... Uh, nou ja... Daar zijn ze specialist in. Ja. En je ziet ook wat het doet met dingen als, uh, als het, het nepnieuws. Mm -hmm. Je kunt gewoon een enorme bak onzin schrijven. En als je dat op de juiste manier doet... en je maakt op de juiste manier gebruik van Facebook's algoritme... Ja. dan doe je het beter dan het gemiddelde nieuwsmedium. ja, ja. ja. Dat, dat, dat, nou ja, het, zijn, het, zijn uiteindelijk dus het allemaal... was niet alleen vervelend dat de helft van de wereld verslaafd is geraakt aan social media of allemaal dingen? Nee, het heeft ook daadwerkelijk heeft invloed daadwerkelijk op, op de politiek, ja. maar ook op de gezondheid van mensen. Ja. Wat ik Netflix, op het moment dat je klaar bent met kijken, dan zegt hij al van... Hey, weet je wat je nu moet kijken? De volgende. Of, okay. of de volgende ja. aflevering begint al te spelen op het moment dat, dat de aftiteling van de aflevering die je net klaar hebt nog loopt. Ja. En dat, zijn, ja, dat, dat gaat ten koste van je slaap. Dat zegt dus, uh, dat noem ik in het artikel ook... Uh, de CEO van Netflix, zijn naam even kwijt... Uh, maar die zegt ook, onze grootste concurrenten zijn YouTube, Snapchat en slaap. Ja, ja. zo genius, en, en, Ja, dat is verschrikkelijk oh, natuurlijk. Uiteindelijk heb je mensen die... die ochtends drie bak koffie nodig hebben om weer te functioneren... omdat Netflix hoopt... Ja. Dat mensen nog wat langer blijven hangen. En, en dat lukt ook. Mm -hmm. En dat gaat heel geleidelijk, natuurlijk. Ik bedoel, dat gaat minuutje voor per minuutje. Ja. En een aflevering wordt misschien soms net iets langer. In plaats ja. van 53 minuten zijn ze nu gemiddeld 54 minuten, bijvoorbeeld. Okay. Ik, ik weet niet. Yeah. Um, maar goed, het zijn, allemaal, uh, het zijn allemaal ontwikkelingen die er uiteindelijk voor zorgen dat de technologie die ons zou moeten helpen. Mm -hmm eigenlijk ten koste gaat van, van onze, onze, onze gezondheid, ons, ons de levensgeluk. Leven, ja. Ja, de kwaliteit van leven, ja. Dat is wel een hele goeie. Er zijn meerdere mensen in deze podcast die dit hebben genoemd. Astrid Poot was de eerste die, daarmee die daarover tegen mij begon. Zij, en ik vond het echt wel een eye-opener. Zij zei, wij maken apps. Of, het is helemaal niet vanzelfsprekend dat ze apps maakt. Maar als ze een app maakt, dan is die bedoeld om de kwaliteit van het leven beter ja. te maken. En dan zag je ook foto's van die app... En, of van, van wat die app dan doet. En dat, dan zag je de iPad op de bank liggen, ongebruikt. Ja. Dus de iPad hielp erbij dat mensen samen dingen gingen doen. Ja. In plaats van dat mensen naar het schermpje gingen kijken. Heerlijk, ja. ja. ja. ja goed, kijk, ja... ja, ik, ja je kan, ik denk dat we ook wel eens daarin wat negatief kunnen zijn... want het is ook heerlijk om te binge-watchen. Is het ook? Toch? Ik doe het zelf ook. Ja, ja natuurlijk. Ja, ja, het is ook ja. niet dat alles uh, evil en slecht is, maar. Nee, en het zijn ook. Oh, Netflix maakt ook hele goede series. Ja. Dus dat is allemaal heel positief. Ja. Alleen. Ja, het kan. Ik bedoel, het één hangt niet af van het ander. Nee. Nee, uh, en nee, je, je kan Ik bedoel, niet. ik ken de neurose ook wel dat mijn telefoon naast me ligt en ik denk: van, ah, eens even kijken wat er nog gebeurt. Mm -hmm. Even kijken of er nog een nieuw Instagram-dingetje bij is gekomen ja. of een Twitter-berichtje of. Uh, ik, nou ja, dat, dat, dat kennen we allemaal wel, denk ik. Het is een soort ja. verslaving, het is een neurose waar, je, waar, je, waar heel moeilijk vanaf te komen is. Ja, nou ja, in ieder geval wat ik, wat ik daarmee uh, wilde of, of wil. Is eigenlijk de kennis en de vaardigheden die ik die ik heb, de expertise die ik heb, op een meer positieve manier gebruiken. Dus ik wil niet. Ik wil daar niet aan meewerken, eigenlijk. Ja. Dat is eigenlijk wat ik, wat ik wil zeggen. Ik wil veel meer op een positieve, positieve manier bijdragen. En dat, dat kan van alles zijn. Ik bedoel, dat kunnen toegankelijkheidsprojecten zijn waarmee je mensen uh, zelfredzaam maakt. Ja. Um, of dat kunnen voor humanitaire projecten of uh, mooie bewustwordings- of informatieve campagnes zijn. Maar als het maar iets is wat iets positiefs doet. En uh, nou ja, ik, ik heb erbij gezet, ik. ik dat doe ik allemaal dan tegen gereduceerd tarief. Uh, betekent ook dat er af en toe nog gewoon werk gedaan moet worden wat gedaan moet worden. Ja, ja, ja. Uh, maar wat ik daarmee verdien, wat we daarmee verdienen... dat kan ik op een bepaalde manier gebruiken om uh, mijn steentje bij te dragen aan de maatschappij. Oké, okay, ja. Ja. mooi. En lukt dat? Um, ja, ja. Oh, mooi. <laughs> ja mooi. Toch? Ja, ik heb wel goede reacties op gekregen. Ja. Um, uh, dus uh, ja, nee, daar, daar, daar komen wel mooie dingen van. Ja. Ja, ja sowieso is dat goed. Hè? want Het is natuurlijk ook een soort van... Het heeft, ik zeg dat ook wel tegen mijn studenten. Van je moet je heel bewust zijn van je portfolio. Je moet je bewust zijn van wat je doet. Uh, ik heb zelf een tijdje als freelancer gewerkt. En toen werd ik heel veel ingehuurd om een rotzooi op te ruimen... die andere mensen hadden veroorzaakt. Dus dan stond iets live en dan bleek het een rotproduct te zijn om verschillende redenen en dan mocht ik dat gaan fixen. En uh, als je dat twee keer hebt gedaan, dan sta je bekend als die gast die ja. heel goed de troep kan opruimen. Ja. Ik heb een hekel aan troep opruimen, vind ja. <lacht> ik helemaal <het> niet leuk. <lacht> ja. Ja. Maar dan, dan ontkom je daar niet meer aan. Dus zo'n bewuste, nee. ja, de, en dan, dan is het. Um... Ik, ik zeg in ja, wees je daar bewust van. Ja, en ja. Uh, nou ja, wat denk ik ook wel belangrijk is... om, om je bewust te zijn van je verantwoordelijkheid. Ja. Je hebt ook, al is het maar een heel klein onderdeeltje van het project... waar jij uh, verantwoordelijk voor bent... daar kun je iets in doen, daar kun je iets in betekenen. Hm. Uh, als jij op dat kleine stukje het beter kunt maken... voor een bepaalde doelgroep... of of je kunt tijdens een demo iets zeggen omdat je vindt dat een bepaalde ontwerpbeslissing een heel slecht idee is. Moet je ook niet bang zijn om daar iets van te zeggen. Nee, oké. Okay, nee, natuurlijk niet. Ja. Dat is volgens mij ook een, jouw taak als ontwerper, toch? Moet ja, je altijd maar dat... Doen. dat gebeurt ook heel vaak niet, denk nee. ik. Er worden heel veel dingen geslikt of, of gewoon gedaan. Want ja. dat is mijn baan. Ik, moet, ik heb hier een, een, een PNG gekregen en dan moet ik... Moet ik iets van maken. Oké, ja, ja. oké. Okay, okay. Ik probeer mijn studenten wel altijd ook zo op te leiden. En ik leg ze ook altijd uit: hé, hey, moet je horen. Je gaat werken met um, art directors waarschijnlijk. die hier. Uh, die op sommige vlakken minder goed zijn dan jij. Ja. Die hebben verouderde inzichten. Die zijn uh, opgegroeid zonder het web. Uh, die weten gewoon dingen helemaal niet zo goed als jij. Uh, die hebben nooit. Nou ja, die hebben gewoon ja. een aantal dingen die, die ja. ontbreken. Daar moeten ze zich van bewust zijn. Ja, maar ook en dan de klant. moet je dat gerust tegen ze. Ook de klant. Je moet ook ja. niet bang zijn om, om het oneens te zijn met de klant. Want ja, ja, ja. Uh, jij hebt een expertise. die je best, uh, Daar mag je best achter staan. Zeker. Ja. Daar ik... huren ze je voor in ook, toch? Ja, ja. Ja, ja. ja ik, ik, was, ik was naar jouw aflevering van vorige week aan het luisteren met, uh, met Steven. En die vertelde over een, over een project waar hij aan had gewerkt waarin hij eigenlijk compleet tegen zijn eigen ideeën in... adviseerde om een mobiele website te maken. Oh ja, ja. En nou ja, toevallig zat ik in het vervolg van dat project. Oké. Okay. Ik zat in het, mobiele, uh, of het, uh, het, het, het responsive redesign project daarvan. Ja. Yeah. Uh, daar werd vervolgens de keuze gemaakt... om geen responsive website te maken... want we hebben al een mobiele website... Oh, dus dat is echt helemaal verkeerd ja. uitgepakt. Ja, ja, zeker. Nou ja, uiteindelijk is dat wel goed gekomen. Want ja. uh, nou ja, dat, is, dat is wat ik bedoel. Het, ik was het daar pertinent niet mee eens. Ja. Dit was... Door responsive webdesign was op dat moment al... wel soort van ingeburgerd. Ja, ja, ja, ja. En uh, dat kon je niet negeren in ieder geval. Dus ik heb mijn poot stijf gehouden. En uh, ik ben gewoon een responsive website gaan maken. Maar ja, dat... Heeft nog wel wat meetings en. en, en uh, uh, nou ja, dat, dat, Ik dat heb zijn nogal wat woorden over welgemaakt. Yeah, dat, wel, yeah. dat is ook uh, wat je dus ziet, hè. Ik bedoel, in zo'n organisatie doe je iets, in dit geval een mobiele website uh, zet je dan neer en dan denk je van, nou, dit is een tijdelijke oplossing. Alleen... Uiteindelijk is daar wel iemand verantwoordelijk voor. Ja. Dit is vervolgens iemand zijn, zijn functie geworden. Die is beheerder van de mobiele website of, of ja. webmaster. En, en er zitten content editors die schrijven content voor de mobiele website. En ja, daar hangen targets aan op. Dus het is ook logisch dat ze het niet kwijt willen. Maar ja, dat gaat natuurlijk een heel eigen leven leiden. En die willen zich op die manier profileren. Ja. Wauw. Ja. Maar dat, dit klinkt natuurlijk ook een beetje als een soort van consensus-design. Zijn er hier dan niet te veel mensen met verschillende ideeën um, uh, aan het vergaderen over designoplossingen? In plaats van dat je zegt: oké, okay, we hebben een visie, we hebben een doel en dat gaan we doen en daar gaan we met z'n allen aan werken. Ja. Ontbreekt dat er dan aan in dit soort projecten misschien? Ja, wellicht. Um, maar ik denk wel dat dat. Is... Zeker in grote organisatie, is hoe het gaat. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat, zie je, dat zie je inderdaad heel veel. Ja, absoluut. Ja, mensen met net genoeg mandaat om. Uh, iets te roepen, maar niet genoeg mandaat om hun poot stijf te houden. Dus ja. het is, uh, nou ja, dit conflicteert ook. Dat zijn verschillende ja. afdelingen die... Klopt, ja. Ik heb zelf ook jarenlang ingezeten. Eén ja. van de redenen waarom ik docent ben. Ja. <lacht> ja. ja, om de volgende generatie op te leiden. Dat we daar op een gegeven moment van af zijn, van ja. mensen die het niet snappen. Ja. <lacht> <lacht> Misschien moet je de bedrijfskundigen gaan opleiden. De, de, ik heb dat toch geprobeerd. Ik heb jarenlang workshops gegeven. Bij ja, als ons... docent. Misschien moet je gewoon... Uh... Oh, bedrijfskunde. Tjieus. Design thinking. Pff, wat een horrorjob. He. <laughs> <laughs> het moet ook leuk zijn. <laughs> het zijn ook gewoon studenten. Ja, ja nee, Het klopt wel, ja. ja. Misschien moet ik dat ook gaan doen. Ja, dat is wel een ja, Die crossover is altijd het interessantst. Ja. Ja. Ja. En daar krijgen ze nog les in. Je moet mensen verslaafd maken aan je product. Ja. ja. Daar krijgen ze dit niet te horen. Nee. Nee. Nou ja, lekker blijven doen. Ja. Ja. Hey, heb jij nog dingen die je wil uh, bespreken? Um, ja, eigenlijk wel. <laughs> ja, ik had, een, ik had hier in mijn, mijn notitieboekje uh, dit nog geschoven. Want ik dacht, ja. nou, ik weet niet hoeveel luisterers jij hebt, maar ik wil hier wel even iets over noemen. Ja. Um, Vereniging Batimees Zonneheert. Uh, een vereniging voor uh, mensen die blind en slechtziend zijn, die zijn begonnen met ikwilaudiodescriptie.nl. Of, nou ja, dat is een website waar ze handtekeningen op verzamelen of, yeah. of, of stemmen op verzamelen eigenlijk uh, voor audiodescriptie op tv en, en films. Oké. Okay. En audiodescriptie betekent uh, eigenlijk een alternatieve audiotrack yeah. bij, bij bij video. Waarin dus beschreven wordt wat er op het scherm gebeurt. Oké. Okay. En daar hebben we zeker blinden en gezinderen heel veel aan, want die, die zien niet altijd wat er uh, uh, als iemand een sms'je binnenkrijgt. Uh, en er staat een tekstje op die wij gewoon kunnen lezen. Uh, misschien jij niet zonder je le leesbril, maar. Um, <laughs> Sorry. Ja, dat is een zaak. Ja. <laughs> Misschien heb jij er ook iets aan. Ja. Uh, maar goed, daar wordt dus voor hem voorgelezen. Van, oh, er, ja. gaat, er gaat nu een deur open. Daar komt die en die binnen. En, uh, of of uh, iemand krijgt een sms'je binnen. En daar gebeurt dat op. Ja. Uh, dus dat is nou ja, heel erg nuttig. Ja. En daar is een app voor ontwikkeld. Uh, die heet Aircatch. En oh, ja. dat kun je dus gebruiken in bioscopen. Bij, uh, nou, er zijn een aantal Nederlandse films waar dat inmiddels uh, mee kan. Je luistert eigenlijk mee met het audiospoor wat, je, wat, er, wat er in de bioscoop speelt. En je kunt je oordopjes indoen en dan hoor je dus nog ook nog de alternatieve audiodescriptie ja. daarbij. Nou, dat is fantastisch natuurlijk. Ja, ja. Um, alleen ja, het wordt nog niet heel veel gebruikt. Het is okay. ook wel een, een, een tijdsintensief uh, iets natuurlijk om maar dat op zit te in... nemen. Maar... Ja. Want hoe, hoe werkt het precies, even technisch? Zitten daar vrijwilligers? Is het een soort van crowdsourcing dat mensen in de bioscoop zitten te typen wat ze dan nu zien? Nee, dat, nee, dat wordt... Uh, dat door, wordt gedaan. Dat wordt gedaan. Oké, ja. Netflix doet het inmiddels volgens mij bijna standaard in hun eigen series. Daar ja. kun je, die kun je dus allemaal kijken met audiodescriptie. Ja. Heel erg fijn. Uh, maar ja, uh, Nederlandse tv en Nederlandse films en, en de bioscopen gaan nog niet zo hard. Dus, okay. uh, nou ja... Uh, mij Sonne heeft probeert daar dus uh, meer, meer stemmen voor te krijgen. Ja. En, uh, nou ja, als, uh, ik, ik, ik hoop een beetje dat daar meer stemmen voor komen dan uh, dat dat standaard ja, het al, wordt. Het is ook een goeie, want volgens mij. Weet je, nou oké, okay, vanzelfsprekend is het voor blinde mensen is nuttig. Ik ben altijd ook op zoek naar andere use cases. Mm -hmm. Dat is bijvoorbeeld van de transcriptie. Uh, er zijn sommige mensen die prima naar uh, de audio kunnen luisteren, maar die dat niet willen. Ja. Uh, Ikzelf bijvoorbeeld, ik heb een hekel aan, of had een hekel. Tegenwoordig luister ik wat meer podcasts, maar dat vond ik gewoon niet leuk. Het is heel intensief. Ja, maar dat, dat, ja. dat kon me nooit zoveel schelen. En, nee, dan kan je het gewoon snel lezen. Lezen kan ook sneller, je kan er sneller doorheen. Je ja. kan een stukje terug, even een paragraaf twee keer lezen. het dus audio ook veel moeilijker. Dus er zijn gewoon heel veel mensen die vinden zo'n transcriptie helemaal te gek. Ja. Dus het is... En daar kom je eigenlijk pas achter op het moment dat je dat doet. Dus er zijn ook meerdere redenen om het te doen. En hierbij kan ik me ook nog wel het een en ander voorstellen. Want ik, ik vind het zelf ook erg fijn. Ja, details ik, ik, die je ontgaan bijvoorbeeld. Namen toch? die ook genoemd worden van mensen. Oh, ja, die natuurlijk. ik bedoel, Game of Thrones, daar weet ik de helft niet van hoe ze ja. heten bijvoorbeeld. Dat het zou ook handig zijn. Maar als het een paar keer genoemd wordt, dan is het wel fijn. Ja. ja dat ik gewoon een oortje in zou hebben... en dat elke keer als er een studentenklas binnenkomt... dat zijn naam genoemd wordt. Ja, <laughs> ja. ja dat zou handig zijn. Ja. Maar, uh, nee, ja, ik, uh, uh, dat inderdaad. Je neemt het je neemt op twee manieren op. Dus dat ja. is inderdaad uh, makkelijker. En uh, ja, je kunt ook wat makkelijker even afgeleid zijn door iets. Door bijvoorbeeld een uh, tweet die binnenkomt. En ja. dan kun je weer even neurotisch op je telefoon kijken. Zonder dat je iets ontgaat. <laughs> um, maar uh, nou, goed, goed dus, uh, ik, ik, ik, uh, ik vind het een goed initiatief. En ja. uh, dus ik dacht, ik, uh, ik plug het gewoon even: dat al jouw luisteraars even naar, ik wil audiodescriptie.nl gaan en even hun handtekening achterlaten. Oké, okay, ja, want die handtekening die is waarvoor precies? Om... Die is eigenlijk om te zeggen dat je het initiatief steunt. En als, ja. uh, volgens mij zitten ze nu op iets van 5000, nou dat mogen er nog wel wat meer worden. Ja, 100 extra. Okay, ja, ja. ja, en dan kan daarmee... Uh, nou ja, hopelijk richting Tweede Kamer of, uh, of, of zoiets. En kijken ja. of het op Nederlandse televisie... in ieder geval uh, standaard of in ieder geval wat gebruikelijker kan worden. Te gek. Goed ja. idee. Ja. Nou, mooi. Gaan we dat pluggen. Ja, mooi. Ja. Fijn. Oké. Okay. Verder nog iets? Nee. Oh ja, ik heb nog wel wat. Oh, ja. Ja? Nee, ik wil altijd, waar ik altijd heel benieuwd naar ben, is... Uh, het is goed om te leren van dingen die goed gaan... of van uh, dingen van zo zoude, zou je uh, het moeten oplossen... of succesverhalen. Ik ben ook altijd benieuwd naar dingen die misgaan. Zijn er grote falen waarvan je denkt... Van, uh, dit moeten mensen weten zodat zij dat nooit zullen doen? Of mislukkingen uit het verleden waarvan je denkt... dit is interessant om te delen? Van mezelf? Of, uh, ja, ja of of mag van jezelf. Maar dat heb jij natuurlijk nooit. Nee. <laughs> ik vind dat zelfkritiek een hele belangrijke eigenschap. Ja. <laughs> maar, uh, nee, dat heb ik inderdaad nooit. <laughs> um. Ja, het gaat fout. Ik denk dat we heel veel dingen behandeld hebben die ook fout gaan. Ja, ja, ja. Um, ja gewoon uit het oog verliezen je, waar je voor aan het werk bent. Voor wie je aan het werk bent en wat je aan het maken bent. Nee. En wat het wat de functie is van wat je aan het maken bent, dat... een goed doel voor ogen hebben dus. Ja, maar dat ontbreekt er best wel vaak ook aan, denk ik. Vanaf het begin is dat altijd. Bijvoorbeeld bij dat water... bij waterleidingsbedrijf was het volgens mij vanaf het begin niet duidelijk wat het doel was. N nee, blijkbaar niet. Nee, toch? Nee, maar uh, ja, dat moet toch haast wel, toch? Ik denk dat je het kunt toch, ja, ik. Ik kan, me, ik kan me niet voorstellen hoe je iets kunt ontwerpen... voor zo'n organisatie... waarbij die twee kerntaken die we noemden... Ja. dat je die eigenlijk vergeet. Ja, precies. Ja, dat is, dat wel is gebeurd, wat het hele bestaansrecht ja. van dat van het bedrijf is. Ja, nee, daar hadden ze... Hé, hey, we hebben een nieuwe klant. Dus we gaan weer een fancy filmpje maken. of zo. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, kijk, ja, we het ja. een pompstation. Zijn we lopen een dagje mee met John, die monteur is... Van... Ja. Pompstation. Ja. Ja. Um. Oké, okay, goed ja, doofvoel, ja, ja, duidelijk ja. Doel ogen hebben. Ja. Oké. Okay. Goed. Hey. Super tof, dankjewel voor dit gesprek. Ja, jij dankjewel voor het uitnodigen. Ja, tof. En iedereen naar ikwilaudiodescriptie.nl. Zeker. Okay. <laughs> dankjewel. Hè. Dankjewel. Dit was aflevering 18 van The Good, The Bad and The Interesting... waarin Vasilis van Gemert sprak met Peter van Grieken. De aflevering is ook na te lezen op de website. Het omzetten van een podcast naar tekst is helaas niet gratis. Gelukkig kan je hieraan mee meebetalen als je dat wil op patreon.com Vasilis. Als je wil reageren op deze podcast, dan kan dat. Ik vind het ook tof. Je kan me mailen op wassilis.nl. En je kan me ook vinden op Twitter via Vasilis. Volgende keer praat ik met Anna Offermans van Fabriek... of met levende legende Nico Spelbrink. Ik weet niet zeker wie ik eerder ga spreken. Spannend!